9 uur. Dit is Liesel Thomassen met het NOS-journaal. De Rabobank heeft het afgelopen half jaar goed kunnen meeliften op de aantrekkende economie. De bank boekte een netto-winst van 1,5 miljard euro. Dat is ruim 40% hoger dan de eerste helft van vorig jaar. Ook AO doet het goed. De omzet van het supermarktconcern is in het tweede kwartaal gestegen met 17% naar 8,7 miljard euro. De winst was een derde hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de online activiteiten Bol.com en Albert Heijn Online. Die groeiden met meer dan 30 procent. De omzet van Baghera boscalis groeide met ruim 1,5 procent... tot ruim 1,5 miljard euro. En ook de winst bij Boscalis nam flink toe. Langs de wegen in België staan honderden illegale flitspalen. Politie is vergeten om ze aan te melden bij de Belgische privacywaakhond. Dat is verplicht omdat bij de verwerking van de boetes gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens. Dat de camera's, die daar vaak al jaren staan, niet voldoen aan de regels, werd ontdekt door een automobilist. Die kreeg een boete en stapte naar de rechter. Daar werd hij in het gelijk gesteld. In Parijs woedt een grote brand in een groot wetenschapsmuseum. Op meerdere verdiepingen van het gebouw zou brand zijn. Toen het vuur uitbrak was er niemand binnen. Wel zouden twee brandweermannen licht gewond zijn geraakt. Het vuur zou zich vrij snel hebben kunnen verspreiden, doordat de brandplusinstallatie in het gebouw niet overal gewerkt zou hebben. De Cité de Sciences et de l'Industrie in Parijs is een groot wetenschapscomplex met onder meer een bioscoop en een planetarium. Natuurpark Yosemite in de Amerikaanse staat Californië... neemt maatregelen om een uitbraak van de pest tegen te gaan. Er blijkt opnieuw iemand besmet zijn geraakt in het park. Het tweede geval in twee maanden. De ziekte kan dodelijk zijn, maar is met antibiotica goed te behandelen. De pest wordt verspreid door vlooien van knaagdieren... in het Amerikaanse natuurpark. Het weer, vanochtend nog kans op nevel, maar die verdwijnt snel... en dan schijnt de zon. Er zijn ook wolkenvelden... In het zuidoosten ook kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. En de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9. De weg is weer vrij na een ongeluk. De vertraging is toch nog een kwartier. A4 richting Den Haag bij Leidsendam 6. A7 horen tussen Avenhoorn en Wormer 6 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. A9 ook Amstelveen bij Battenverdorp 6 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Krooswijk nog 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 terug. Dankjewel Thomas. Bij ons uh, zit uh, Gert Tone. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Meneer uh, Gert Tone van de Partij van de Arbeid uh, uit Zandvoort. We, we gaan het hebben over wat er is gebeurd de laatste uh, tijd. Is er wat gebeurd dan? Ik heb geen idee. <laughs> wat ga jij ons vertellen? Daar we zijn we heel benieuwd naar. <laughs> nee, ik ben benieuwd. Ja.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 de raad ook al een aantal keren gezegd heeft van ja, zo moet dit niet. Uh, daar moet op ingegrepen worden. En uh, nou, het wordt nu, dus nu, de tijd is nu aangebroken om te zeggen van... Uh, We gaan gewoon ja. rigoureus kappen ermee en... Uh, ja, ik had het straks dat ik nog even met mijn dochter over, ja, Die wist ook dat dat item kwam. Ja, de, voor de ene groep, zich, als je met zich van... ...ik spijker het dicht en ze mogen er niet meer in. Uh, en je vliegt bij de rechter, zich, ze zien je stom, verkeerd opgetreden. En de anderen die zeggen weer van... ...ja, het is veel te zacht, je had het meteen moeten sluiten. Nou, uh, je doet het nooit goed wat dit soort dingen betreft. De regelgeving is daar niet zo eenvoudig in. Als je alleen kijkt naar allerlei defini definities...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 Dan, moeten we, dan moet snel wat gebeuren. Ja, maar goed, er schijnt nu uh, wel wat uh, ja, te ja, gebeuren. Ja. Maar in afwachting van. Ja, maar ja, goed, je, je moet eerst werken met dwangsommen. En uh, noem al die andere flauwekul op. Uh, wat voor hun geen probleem is. Want volgens mij is er geld genoeg uh, om dat te betalen. Nou, ze hebben het niet betaald tot nu toe. Uh, heb ik begrepen. Dus, uh, er, er is een dwangsom uh, neergelegd. Er zijn, er zijn dwangsommen. Je hebt dat klopt toch? Ja. Uh, ja, er zijn... Ja, er zijn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 arbeid? Zijn er nog uh, bijzonderheden geweest die nou, we, aandacht uh, behoeven? Nou, we, we, we, hebben natuurlijk, uh, ja, we hebben natuurlijk wel wat dingen meegemaakt met, uh, met onder andere de drie de decentralisaties. Ja. Uh, we, we hebben als uh, Partij van de Arbeid samen met Sociaal Zandvoort, wij opereren heel veel samen, hein, Sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid, <coughs> hebben we de uh, afgelopen periode in ieder geval benut om een uh,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 Van de Griffie dat uh, gezien de vakantietijd het uh, wel september zou worden voor de krant hoed gaat krijgen. Dat is dan ja, dus ja. bijna een jaar. Dat is, ja, bijna, dat is, dat is bijna een jaar verder. Ja. Nou, in die tijd had er al lang uh, een emancipatiebeleid geschreven kunnen, kunnen zijn en vastgesteld door de gemeenteraad. En kijk, juist ook in het kader van uh, de nieuwe uh, wetmaatschappelijke ondersteuning uh, is het zaak dat wij daar ook beleid op ontwikkelen.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 Nou ja, goed, dat is, dat is iets waarvan ik zeg, ja, daarom is er eigenlijk niet zo gek veel gebeurd de afgelopen maand. Maar land. willen ze daar willen ze er gewoon geen antwoord op geven? Nee, dat weet ik niet, ik denk het wel. Uh, kijk, uh, uh, willen of niet willen is niet belangrijk. Uh, als je een vraag stelt, dan wil je een antwoord, je je antwoord krijgen. Antwoord krijgen ja. en, uh, en dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Kijk, als het een negatief antwoord is van nou daar zijn wij niet van plan, vind ik het ook goed, dan ga ik het zelf schrijven. Nou. Maar dan weet je Dan kom ik met je een, een initiatief is. voorstel. Uh, maar, maar dan moet ik het wel weten of ze het wel of niet willen doen. Ja. Nou, en zo hebben we veel meer vragen gesteld over allerlei dingen die, uh, die op het strand gebeuren. Want, uh, met, met, met, met de spot met C, hè, heb dat, ik uh, gezien, hè? De, de spot. hè. En oh, de spot, ook, ja. Nou, ja, ja. Ik, ik heb verder helemaal niks tegen de spot. Ik vind watersport dus belangrijk. En, uh,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 Nou, dat had ik moeten weten toen ik, ik standpachter was van Take 5 Dan had ik dat vrije strand ernaast. Daar had ik allemaal bedjes neergezet. Een paar rond extra. Zolang je maar niemand... Uh... Maar het blijft vrij strand. Dus ik ga, je had niemand weggestuurd. Dat had ik best wel wat geld mee kunnen verdienen. Ja. Nee, dus onzin. Nee, het is juist vrij strand om het vrij strand te laten. En nee, geen commerciële uh, ge uh, exploitatie ervan. Mensen moeten ervan. Je gewoon een handdoekje kunnen ja. neerleggen. Ja. En ja. gewoon ja. daar uh, kunnen... Nou, dat, dat kunnen ze nu ook. Maar dat wil niet zeggen dat je dan als commerciële exploitant hiernaast ja. zit. Want dan de slot is dus gewoon een bedrijf. Ja. Schoon een commercieel bedrijf en daar is niks mis mee, die mensen moeten geld kunnen verdienen, prima. Ja. Maar ze moeten het wel doen binnen de regels ja. nou, en, um, en hetzelfde geldt voor de horekexploitatie die ze doen. Er is heel duidelijk in, in hun contract staat dat het uh, ondergeschikt moet zijn aan watersportactiviteiten. Ja. Dat is geen bruiloft te organiseren. Precies. Nou, en als je dan leest dat er gewoon, uh, dat je gewoon gebruik kan maken. Als je vanavond, als je vanmiddag belt en je vraagt, mag ik voor zes maanden reserveren, kun je gewoon reserveren. Dan hoef je echt niet eerst op een, op een, aan een kaai te gaan hangen of op een serviceplankje te gaan zitten. Uh, je kan dat gewoon, je kan dat gewoon gaan eten en drinken. Ze doen dingen in. Het is gewoon een hebben. restaurant? Ja. Oké. Okay. Oh? Ja, nou ja, en dat was niet de bedoeling. Nee. de bedoeling was, en het is ooit eens begonnen, u vergeet het nooit, Was Tim Klein zat er toen nog in, het was van, ja, we moeten nog een kopje thee, een kopje koffie en een frisdrankje kunnen schenken. Ja, geen probleem. Pas probleem. Maar, uh, maar op een gegeven moment ben je gewoon oneigenlijk bezig.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 Maar hij moet wel een relatie hebben met watersport ja, ja. en met strandactiviteiten. Nou, en, en dat is niet zo. En dan krijg ik allemaal niks zeggen de antwoorden. En volgens, volgens en het contract en uh, het bestemmingsplan uh, mag dit allemaal. Want uh, nou ja, het is een de, beetje tegenstrijdig uh, allemaal. Uh, ja, de beantwoording die laat uh, zeer te wensen over. Ja. Om het maar heel voorzichtig te ja. zeggen.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 Maar dat is heel raar, staat op, in, in die Algemene Plaatsverordening staat dat ze uh, overal, als ze toestemming hebben van de strandpartners ook, mogen ze uh, opstappen. Ja, mensen, mogen ze daar ja, opstappen ja, ja, ja. en uh, aanlanden. Behalve voor de Rotonde. De Rotonde, nou, precies waarom weet ik ook niet, maar zal een reden hebben. Uh, maar dat staat in de, in, in, in de Algemene Plaatsverordening. In hun vergunning staat opeens dat ze overal mogen, behalve bij uur 19.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 Uh, ze, hebben, ze hadden één banaan vorig jaar en ze varen nu met twee boten. Ja, klopt. Maar er staat er ook nog. Uh, en is onder andere voor het varen met zo'n banaan. Uh, wat mag, mag nou meer dan? Mag je een uh, biertje? Mag, ja, ja, ja, mag je er achter water skiën? Mag je ja. straks, net zoals je in uh, uh, tropische landen wel ziet, uh, met zo'n parachute uh, ah, aan zo'n ja. boot gaan hangen. Ja. Ja. ja, ik vind het prima hoor, ik vind het prachtig.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 Nee. Oh ja, de kiosk op de boulevard. De kiosk, ja, oké. Ja, okay. ja, ja. ja pop-up. Maar uh, ja, maar, maar kijk, echt, echt nieuw beleid uh, hebben we tot nu toe. En we zijn nu toch uh, meer dan een jaar verder met, uh, met dit college. Ja, nee. Aan nieuw beleid heb ik nog niks gezien. En als je om nieuw beleid vraagt, dan, uh, dan komt het niet. Komt niet. Ja. Je bent niet tevreden, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar ik denk ook. Uh,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 Bij de coalitieakkoord en, uh, ja. en als je de verkiezingsprogramma's erbij pakt van, uh, van de coalitiepartij. Is er een coalitieakkoord eigenlijk? Een goede? Ja nee, nee, ja, nee, geen goede. Want anders hadden wij erbij gezeten. Um, <lacht> <lacht> <lacht> <Boom>. <lacht> nee, maar nee, er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En, en, uh, dus dat zijn kreten. Zandvoort is mooi. Een mooi kreet. We moeten ervoor zorgen dat Zandvoort mooi blijft. Hartstikke goed. Ja. Maar dan moet je eraan gaan vertellen hoe je dat gaat doen. Ja. Nou, en en, en daar bedoel ik ermee. Het is niet uitgewerkt, want er zou een raadsprogramma komen. Dat, dat, dat bedoel ik, er is geen ja, raadsprogramma. Nee, en op een gegeven moment werd elke keer maar gezegd... Nee, het raadsprogramma komt eraan, komt eraan, komt eraan. En dat moet ook wel. Want we is dat niet gaan, een verplichting? Ik bedoel, is dat niet iets wat... Nee, Nee, nee, nee. Okay, je, je, kan, je kan er gewoon zitten en zeggen van... Nou, we zitten hier vier jaar, we kijken wel wat er op ons afkomt... en we doen wel wat. Uh, dus het is geen verplichting. Maar...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 Kijken of wij dan ja of nee zeggen tegen zo'n programma als oppositie, dat doet hij zich niet veel toe, maar het is in feite een programma wat een coalitie uh, wil uitvoeren. Zoals een kabinet, de VVD, PvdA, die hebben samen een uh, programma voor, uh, voor de kabinetsperiode door dus de soort twee. een richtlijn, een draad waar men zeg maar, zich aan vasthoudt om mee verder te gaan? Nou ja, dat niet alleen, maar het is natuurlijk ook voor een raad.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 Een ben je hebt een de, de, de, de, de verkiezingsprogramma. En vervolgens gaan partijen met elkaar aan tafel zeggen van: God, wat wil, kunnen wij samen doen? Daar maken je een programma op. In eerste instantie hebben ze dat dan gedaan de hoofdlijnen. Maar vervolgens eventueel dus ook uh, uh, meer gedetailleerd. En dan ben je daaraan gehouden. En dan is jouw verkiezingsprogramma op een bepaald onderdeel uh, dat.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 En van de liefde wist ik nog niet veel.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 You've been so young, baby We zijn er weer voor het, uh, het onderdeel, de Historic Grand Prix. En aangeschoven is Kees Kooi en hij is voorzitter van de Hark. En Hark is, Kees? De Historische Automobiel Ren Club. Oké. Okay. Ja.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 En die is ook enthousiast. En het hele mooie daarvan is... Gijs racet al jaren niet meer. Nee. Maar deze historische Grand Prix... stapt hij nog één keer in een raceauto. Ja. Want hij is zo jong niet meer, hè? Nee, ik denk dat uh, Gijs... Pst, Iets jonger is dan ik, dus rond de 70. Ja. Ik hoop niet dat ik hem beledig, maar daar schat Leuk. ik hem op. Ja, daar dan ben je ik nog lang op. niet oud hoor. Nee. nee. Dan begint het pas toch? Ik koop het. Maar uh, komt er dit jaar ook een, een, een racewagen in het museum? Probeer, want dat probeerden ze vorig dat jaar. Probeerde ze ja. jaar dat probeerden ze verleden jaar. Alleen het probleem geluk, is dat uh, toegang tot het museum is maar 1,54 als ik me vergis. Oh ja, dat lukt ook. En,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 Dat ze geen gekke dingen uit gaan halen. Nee. nee ja, en dat wordt er ook heel goed geïnstrueerd. Dat jongens overuit. Dat kan niet. Maar het, het, het dorp is gewoon vol. Weet ja. je, het, mensen die.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 ja nou, dat? dat is leuk. En dat is voor het uh, oude politiebureau, dus bij uh, oh, tussen 9 Oogende. en 10. Oh, okay. oh, bij de rotonde. rotonde. Bij de rotonde, ja. ja. Waar dus... altijd het vuurwerk gaat ja. Ja. Ja. ja, en uh, ik hoop op een jaarlijks terugkerend verstein ook wat dat aangaat. En dan zie je een steeds bredere... Uh, ja, draging door de bevolking, maar ook zeker door de middenstand. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, het want het is natuurlijk ja. verschrikkelijk belangrijk. We hebben een aanvraag van een racegroep. Maar kunnen wij met veertig man eten ja. op het strand? Ja, Ja. ja, ja. Ik, ik. heerlijk. Dat, dat is Leuk. heerlijk. Ja, ja dat, uh, en dat komt ten goede van iedereen. Ja. Iedereen profiteert iedereen hiervan. Iedereen ja. profiteert, ja. ja. Als het weer dat meewerkt, is zeker dan, dan moet het weer. weer ja. Nou ja. moet wel meewerken. Ja.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 HCT, uh, Historische Stadford Trophy. Die hebben oh, ja. we meestal in het uh, begin van het jaar. Ja. En we hebben nog de... Waar wij dan... Omdat we historisch zijn en een historische licentie om te organiseren... Uh, organiseren wij enige races, het British Race Festival, aan het eind van de seizoen. het seizoen. Mm -hmm. ja, in het buitenland organiseren we niets. We zijn alleen in, uh, in Nederland georiënteerd. Ja.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 Dat merken de inwoners wel hoor, als het zover is. Dat denk ik ook wel, ja. ja. ja. Okay. Nou, dank voor je nou, komst. Ja. En, nou ja, volgend jaar wordt het ja. nog mooier. Maar dit jaar wordt het een feest. Met mooi weer wordt het ja. zeker een feest. Namens okay. bedankt. Heel erg bedankt. Muziek.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 Je praten wil. Tussen 10 en 12 uh, zit Peter uh, Den Boeren. en hij heeft uh, Erik Timmerman en uh, Hans Rijmers en die gaan beide vertellen over uh, jazz, uh, jazz in Zandvoort. Dus dat is een programma. Dan tussen 12 en 2 hebben wij CFM Lunch. Normaal is dat ook non-stop, maar dit keer dus gepresenteerd. Door uh, drie dames. Dolly Tempierik, Toets Spaans en MK Drommel. Ja. Zij hebben onder andere Marcus, uh, Marco Termes. Hoe kom ik daar nou weer aan, Marcus? Okay, Marco Termes. Over zijn nieuwe ja, boek ja, inderdaad ja. Ja. praten. Dan een reguliere uitzending van uh, zondag, uh, zaterdag. wordt uh, op zondag. Met ja. Albert-Jan Vos en Rob ja. Arms. Ja. Ja. En die hebben eigenlijk uh, Joop van Nes, Marcel Arends van de Kenya Class.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 Wat de vraag is, dan moet je morgen luisteren. <laughs> Vijf over tien wordt de vraag gesteld. Uh, dan heb je de hele dag de tijd voor om, om bij, bij CFM te komen. Om dat uh, op te schrijven. En zo nou, nauw het zal het zijn, kwart over acht, maken we de prijswinnaar bekend. Oh, en wat je ook kan doen tussen tien en twaalf is uh, je eigen jazzplaatje meenemen naar het strand...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 zetten? Is het, moet er veel gebeuren om... Uh... Nou, er moet wel een, uh, een, deze... een studio worden opgebouwd. Op is het deze studio die wij hier uh, hebben? Niet helemaal, nee. Een een aantal... Maar wel een aantal uh, dingen die, uh, die meegaan worden. Nou ja, ik denk ja. dat het zo'n beetje hetzelfde is als wat er bij het nieuwjaarsconcert in de kerk oh, wordt neergezet. Ja, ja. Hè? Want dat is ja. dan ook een uh, live ja. opname die er gebeurt. Dus ja, het kost wel tijd natuurlijk om dit, tijd. Uh, ja. om dit goed te laten...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 Inge, in, in, Ingevloeid. Ingejuist. <laughs> uh, uh, ja, ja, precies. Nou ja, goed. Uh, er zijn ontzettend veel medewerkers bij uh, CFM. En uh, als iedereen uh, morgen even langskomt. en ze uh, acte in, in, de présence geeft. Ja, en het uh, is ook gelijk uh, het verjaardagsfeestje van onze penningmeester. Ivo Bos. Die is morgen jarig. Dus ja. als je hem morgen daar ziet. vergeet hem niet te feliciteren. Goed. Nou, dat zullen we zeker <hijen> doen. Dat zullen <hijen> we zeker doen. Nou ja, goed. Men zal dat zeker doen, moet ik zeggen. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, kom uh, morgen naar de live uitzending uh, bij uh, de haven van Zandvoort ja. en uh, beleef het mee. En uh, ik weet niet hoe het, uh, hoe het weerbericht voor morgen is, uh, Andor. Het is altijd beter dan vandaag. Ja, ja, vandaag. ja, vandaag regent het, uh, af en dus af zit in, komt en er een bui. Dus, maar, uh, het is, natuurlijk het, leuk is als het, het, het, enige, het enige wat we niet in de hand hebben. Nee, maar, ja. is maar goed ook, denk ja, ik Ja, nou ook. ja, zo Toch? is het ook, niet uh, alles in de hand hebben. Nee, nee, precies.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 Ja. Dat is zeker waar. Nou, Oké, okay, dankjewel voor je komst. Ja. Wij uh, gaan de agenda even ja, de doornemen. Ja, er staat genoeg.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 Op ja, het Raadhuisplein. ja ik is... ben erg benieuwd. Ja. Oh, dat ruikt zo lekker. Tot vier uur vanmiddag. Ja. <lacht> nou, dan is er vanavond de Amsterdamse avond in het centrum. Dat is vanaf acht uur. En uh, ja, Heel ik zou zeggen, dat worden, uh, uh, denk zorg ik, dat je ja. wat uh, te drinken neemt. Ook om de keel een beetje te Smeeren. stropen en te smeren. Want dan uh, moet je gewoon meezingen. Ja. Um, ook vandaag, uh, dat is uh, al begonnen, uh, de beach Clean Up Vrijgezellen etappe van Zandvoort naar Enmuiden. En dat is bij Talassa al gestart om tien uur. Dus um, vrijgezellen mensen konden meelopen en kijken of ze onderweg misschien iemand, iemand leuk uh, <laughs> tegenkwamen. Je weet het maar nooit.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 Morgen hebben we de mega zomermarkt. Ik hoop dat het weer inderdaad mee zit. Want het is niet leuk als het gaat regenen. Dat begint om tien uur ochtends. En dat is tot zes uur afhankelijk een beetje van het weer. Als het slecht is, dan stopt men eerder. En is het mooi weer, dan kun je heerlijke... Leuk, 300 kramen staan Het is weer mega, letterlijk. Ja, en dan hebben we... De tentoonstelling nog, hè? Hier de... Oh ja, de tentoonstelling, dat is dan waar we het ook net over hebben gehad. 21 augustus in het Zandvoortsmuseum. De Historic Grand Prix en die duurt tot 4 oktober. Ja.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 En als laatste ja. op onze lijst staat het muziekfestival op het Raadhuisplein. Dat, Dat is op 29, ja, 29 augustus vanaf uh, 8 uur. Ja. ja, dan is deze uitzending uh, nog te herbeluisteren op donderdag van 8 uur tot 10 uur. Dat is op uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en let op een uur later invullen. Ja.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 Of het allemaal klopte. De redactie was van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en ondergetekende. En Irene de Jager, dankjewel. Gerry Rutte, reservatie. dankjewel voor de presentatie. En Hotel Hoogland, uiteraard, bedankt voor de gastvrijheid. Uh, ja. Oh, die komt net even langs. We zwaaien Goed. even naar hem. En uh, nou ja, we gaan nog een muziekje draaien. Hier I Go Again van de Hollies. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Fijn weekend.